Goedemorgen, ik ben Dilke Tertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump heeft zijn telefoon weer gevonden. Voor het eerst sinds de bestorming van het kapitool heeft hij getwitterd. Hij geeft eindelijk toe dat hij de verkiezingen heeft verloren en Amerika een nieuwe president krijgt. Serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Thank you. God bless you and God bless America. Bij die bestorming van het Capitool woensdag is een agent omgekomen. De man van 40 overleed gisteravond nadat hij gewond was geraakt bij de rellen. De agent is de vijfde dode. Bij de bestorming werd één vrouw neergeschoten. Drie anderen kwamen om na medische noodgevallen zoals een behoorte. Een half miljoen Nederlanders wordt later ingeënt dan in het vaccinatieplan van minister De Jonge staat. Hun vaccins worden later geleverd dan hij dacht, vertelt correspondent Thomas Pekschoor. Minister De Jonge is in zijn Kamerbrief veel te positief geweest. Hij zei dat het bedrijf Curavec bijvoorbeeld, dat die dit kwartaal nog 600.000 vaccins kunnen leveren. Maar als je Curavec daar zelf over belt, dan zeggen ze nou, dat kan helemaal niet. Want we krijgen pas goedkeuring in april. Intussen komt er ook goed vaccinnieuws. Een van de makers, Pfizer. Laat weten dat dat vaccin ook werkt tegen de nieuwe besmettelijke Britse variant. En er is nieuws over Dev Rimes. Ken je hem nog? Nu optreden weinig oplevert, gaat hij terug naar zijn roots. Hij opent zijn eigen restaurant in Arnhem, samen met zijn broers. Want wat blijkt, Dev Rimes is eigenlijk kok. Toen ik bekend werd, uh, toen was ik afgestudeerd als chef-kok. En toen werd ik meest bekend en toen kon ik niet meer verder gaan met, met koken. En nu ben ik verder gaan met dit. Het restaurant Def de Chef krijgt door corona geen feestelijke opening. Maar je kan de roti en de kip er wel gewoon bestellen. Het weer, de regen trekt weg naar het zuiden. Als laatste stopt ook de natte sneeuw in Limburg. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit weekend op de meeste plaatsen droog. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 all our feelings and every faded Oh, I don't know too many words after so many minds. Somebody whispers, how do I 6.9 ZFM I feel it in my head My shoulders, knees and toes My bones, your It Gives me through the eyes and lows My head, shoulders, knees and toes My bones, your key Find me from feeling all de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het coronavaccin van Pfizer ook werkt tegen een aantal mutaties van het virus. Waaronder de zeer besmettelijke varianten die in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika rondgaan. Dat zegt Pfizer op basis van een laboratoriumstudie. President Trump legt zich neer bij de verkiezingsuitslag en werkt mee aan een vreedzame overdracht. In een videoboodschap op Twitter zegt hij dat er een andere president komt... en hij neemt ook afstand van het geweld van woensdag bij het Capitool. De politie in Washington is op zoek naar tientallen verdachten van de capitool bestorming De politiedienst heeft een lijst van 26 pagina's vrijgegeven met gezochte personen. De meeste worden gezocht voor huisvredebreuk. Het weer, de regen trekt weg en in de loop van de dag klaart het vanuit het noorden soms op. Het wordt een graad of vier. All the teary eyes, you know there's gonna come a lot of Why No one ever sees a thing Another child is missing a headline. trying to figure it out, but the pain only makes me walk away. Don't have a clue. Joey's parents. You.